Enige tijd geleden hebben we wat websites onder de loep genomen in de regio Goerden van de lokale politieke partijen. Wat blijkt nu dat veel lokale politieke partijen hun normale websites... Dus ...dan heb ik het niet over de Facebook en de Twitter en de andere social media, uh, niet goed bijhouden. De, ja, soms zie je wel eens berichten staan onder actueel, ik noem even geen andere partij... Uh, ...van oktober 2016. Ja, dat is een slechte zaak. En dit zal waarschijnlijk door de social media komen. Nou is er wel één politieke partij in geworden. Dat is Proactief. En nou, daar hebben we alles onderzocht, ook gekeken. En wat blijkt, deze partij houdt zijn website dus wel bij. Want daar stond het laatste bericht van mei 2017. Uh, 10 mei om precies te zijn. Ik heb aan de telefoon uh, secretaris Bed van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een slechte zaak denk ik hè, dat sommige politieke partijen toch een beetje hun hoofdwebsite vergeten. Vindt u dat ook niet? Nou, of er een slechte zaak is, laat ik hen in het midden, want hun moeten het zelf uitzoeken wat ze daarmee doen, Jan-Antoné. En voor ons is het wel belangrijk dat hij het zo goed mogelijk up-to-date blijft natuurlijk. Dus dat vind ik dan zelf wel heel belangrijk. En we hebben daar ook uh, de twee personen voor die daar gewoon uh, altijd keurig netjes bij houden en informatie krijgen van de fractie wethouders schuine streep de leden. Ja, en waarom gaat het, ja, je geeft het al een beetje aan, hè, waarom gaat het dan bij jullie wel goed en waarom, ja, niet bij die landelijke politieke partijen die ook lokaal actief zijn, want daar wordt het echt helemaal vergeten. Ik weet niet of landelijke politieke partijen ook landelijk aangestuurd worden, dat weet ik echt niet. Of hun dit zelf mogen bepalen of doen of iets van je naart. ik denk het wel, maar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 En we twitteren af en toe ook nog eens iets, maar er is niet echt veel volgens mij. hoor. Dat... Nee, maar, is... toch nog het, to... ja, maar toch nog het actueelste van allemaal. Ja. Dus nou, maar het is toch... alleen maar prettig om te horen, laat het zo zeggen. Ja, inderdaad. Goed. Nou, misschien uh, schudt dit de andere politieke partijen wakker om hun officiële website wat beter bij te gaan houden. Ik hoop het. Ja. Nog even de laatste vraag. Uh, ja, zijn er nog belangrijke punten of acties die jullie gaan houden de komende tijd in Gorelen? Nou, de verkiezingen komen natuurlijk aan. Binnen een jaar zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dus uh, het social media gebeuren, schreef de website, die moeten we zeker up-to-date houden en daar zoveel mogelijk informatie op zetten. De, uh, onze toekomstige kiezers zich daarin kunnen, in kunnen verdiepen en zorgen dat we gewoon goed actueel blijven en goed op de hoogte zijn van de plaatselijke situaties in uh, ja, nou ja, Jullie zijn in elk geval als winnaar uit de test gekomen wat betreft het best bijgehouden website. Dus hierbij onze felicitaties. Dank u. Dan, uh, ja, dan wens ik u uh, ja, het beste met de partij en ga zo door zou ik zeggen. Hartstikke fijn. Bedankt.